Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek. en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij dodelijke verkeersongelukken blijkt steeds vaker dat drank of drugs een rol speelt. In 2016 was het 13 keer, vorig jaar 61 keer... De politie maakt zich zorgen, want er wordt steeds meer onder invloed gereden. Wellicht is de drempel uh, lager om uh, desondanks toch uh, achter stuur te stappen... of dat men elkaar er niet op aandurft te spreken. Maar dat dat vaker gebeurt, dat is uh, inderdaad iets wat we zien. Politiecontroles van die fuiken die zijn er al jaren niet meer... omdat dat te snel rondgaat op social media. Maar de minister kijkt nu of bijvoorbeeld een alcoholslot weer ingevoerd kan worden. Een fuik met drugstest mag wettelijk niet. Op de Dominicaanse Republiek is afgelopen weekend... Nederlander opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie is de man van 47 een belangrijke speler in de internationale cocaïnehandel. Bronnen melden dat hij bij het netwerk van Ridwan Taghi hoorde. Flinke rookwolken boven de A12 bij Zoetermeer. In die Zuid-Hollandse plaats staat een leegstaand gebouw in brand. Twee mensen zijn van het dak van het pand gered. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen. Zij kunnen het beste hun ramen en deuren dicht doen. In Dordrecht is een middelbare school ontruimd na een bedreiging van een leerling. Dik 600 zijn aan het begin van de middag naar huis gestuurd. De school denkt dat ze de boel morgen weer opengooien. Vorige week bleven een basisschool in Amsterdam en een school in Zaandam al dicht na bedreigingen. En de grootste en krachtigste raket ooit gebouwd had vanmiddag gelanceerd moeten worden. Ik had er het geluid van een countdown ingestart. 5, 4, 3, dat werk. Helaas, hij staat nog op de grond. For just inside t-minus 9 minutes and counting, the decision right now is that we are going to stop the launch for today. We're going to transition the launch attempt to a wet dress rehearsal. Het gaat om de Starship van Elon Musk, zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Volgens Musk moest de lancering worden afgebroken vanwege een bevroren ventiel. De Starship is dus een enorm ding, 8 meter hoger dan de Domtoren. De bedoeling is om ermee naar de maan en naar Mars te gaan. Niet vandaag, het gaat om een eerste testvlucht. Die is nu dus uitgesteld, dat wordt niet eerder dan overmorgen. Heb ik het weer nog, het op vanavond. Koelt af naar een graad of 4 vannacht. Morgen 13 graden met zon en wolken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Knopen de hoek en Knopen Burgerveen 8 kilometer met een kwartier vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en de afrit Volendam 7 kilometer met 10 minuten op onthoud. N201 hoofddorp richting Zandvoort tussen Krukjes en Adenhout 2 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. En door een ongeluk op de N242 van middenmeer naar Alkmaar tussen Herugewaard en de Leegwaterbrug 4 kilometer fieden. De vertraging daar is een half uur.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 No rain. I was young. I couldn't feel no pain. Like a memory without a frame. Chase my mind.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 Down. It's getting down. Het voor voorjaar werd vervangen door warmte in het patronaat afgelopen zaterdag. bij de release show van Starfish van het album Sunrise. wat ze daar hebben gepresenteerd. En een van de nummers die ze speelden was dit nummer, Fiving Solo. Ja, en ik mocht daar in de hoedanigheid van de redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland zijn. en ik had opgeschreven het volgende. Toch is er een moment waar de mix van zonneschijn en serieuze werkelijkheid harmonieus bij elkaar komen. En dat is op Viming Solo die Starfish als een van de singles heeft uitgebracht. De emotie en de melancholie waarmee Starfish dit brengt is in elke keer van de kleine zaal in een patronaat terug te horen. Ja, zo vond ik het. En zo vind ik het nog steeds. Welkom bij deze alternatieve femme op deze donderdagavond... En dat is donderdagavond 13 april. We gaan straks uh, vanaf 8 uur gaan we Tuskhead hier zien. En Tuskhead is één van uh, de velen die hier uh, heeft uh, gespeeld als het gaat om Amerikanen. Ja, er zijn er ook uh, nog een aantal, uh, wat zeg ik, één sowieso voor uh, geweest. Dat is uh, Max Polman. En daarvoor zit, uh, of daarna eigenlijk, is Sam Saxton geweest. Daar kom ik straks nog op, want die uh, heeft uh, vanavond uh, de religio uh, in het patronaat. Maar dat is zo dadelijk, want ik draai nog iets van Sam. En uh, het uh, is eerder, en dat is wel heel fijn... dan kan ik even een verwijzing maken naar een andere radioprogramma... wat uh, hier in Londen wordt opgevoerd. Dus op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6 uh, te horen... bij de vrienden van Woerden in een um, podium 107.1. Daar is uh, Tuskhead geweest. En werden ze dus vakkundig aan de toon gevoeld door collega Maarten Verduin. Wellicht zit hij stiekem mee te luisteren. Je weet het maar nooit. En uh, we gaan natuurlijk ook nog uh, ja, redelijk nieuw materiaal draaien. Wat er de afgelopen tijd uh, is uitgebracht. Zo ook dit uh, verhaal. Want uh, de dame in kwestie heeft een fascinatie voor paaldansen. Dat, uh, dat wil ze ook een beetje te gelden maken. En het is niet zomaar één iemand. Want ze kan er ook nog wel wat van als het gaat om muzikale dingen maken. En dat is ook niet helemaal vreemd. Want ze stamt af. Beter gezegd, ze is de kleindochter van Boudewijn de Groot. Ayesha de Groot is de rechternaam, maar onder meis brengt ze het materiaal uit. En dit is de laatste single, zonder. Leg je hand dus op mijn buik. Je kan het nog niet voelen, maar we doen wel net alsof. Ik zet de lampen even uit. Je sprij over je voeten, zo lijkt het net op thuis. We maken bijna geen geluid, dat is ook de bedoeling, voor gewoon dit kutje toch niet aan onder De tijd Ik wil niet Was wrapped right the number on the side of her cappuccino And now she's flying out for New York City She's the proud owner of her own time Her boots resuscitate with the mud from the Alamo You can tell her mood by the way she whips her hair Really can't help it I'm so in love again Sweet Marie Living inside When the loving is low There's no cloud in the sky You can pay my bill It isn't that high Ooh, mama What you're doing is right Yeah, dear, if you will. Sweet Marie. En hij komt volgende week met een nieuwe single. En dan gaan we ook met hem praten over het nieuwe materiaal. The End of Something heet die nieuwe single. Ik heb hem vandaag al gehoord, maar eh, we mogen hem eh, nog even niet draaien. Wie dat wel mogen zijn de heren Roy de Smet en Kees Meijzer van het eh, lokale oproep Vallend Die mogen dat wel doen. En uh, maandag is hij tussen 7 en 10. Wat zeg ik, 7 en 8? Ik moet het goed zeggen, 7 en 8. Is hij daar uh, te horen. En wellicht dat Paul zomaar kan opduiken daar. Uh, want. Ja, achter PJM schuilt gewoon Paul Bond. Dat is uh, de, de nieuwe benaming uh, tegenwoordig. Um, daarvoor hoorde je Meis met uh, Zonder. Nou, ik zei het al. Uh, net uh, is het zo dat uh, deze dame... die gaat straks haar uh, album release show geven in patronaat. Ik heb het over Sam Sexton. En zij is hier ook uh, eerder geweest in uh, Alternative FM... om het een en ander uh, te laten horen. Een van de laatste nummers die ze heeft uitgebracht is Love You So... First time that I met you You are so shy and tiny too Die wij ook hier eerder in deze studio hebben gehad. Kafka. En eh, ik ga toch maar eens even een lijntje uitgooien in de richting van Frank en Daphne. Want dat is het koppel wat Kafka vormt. Bovendien over koppels gesproken. Ze zijn inmiddels binnen tussen het, Robin Godschalk en... Patrick van Zandwijk. Want dat uh, zijn de twee. Die vanavond hier, hier uh, te horen zijn. Maar dat uh, gaan we straks uit hun monden vernemen. Maar ze zijn inmiddels al binnen. Dus dat, uh, dat scheelt alweer een hoop. Uh, op uh, ja, min of meer nervositeit. Want dat heb je toch onder andere wel een beetje. Maar waar blijven ze nou? En dan staan ze in een keer voor je snuffert. Uh, daarvoor hoorde je Sam Sexton met Love You So. Um, Melanie Ryan, ze gaat ergens, ik meen, eh, over niet al te gekke lange tijd. Gaat ze een, een gratis optreden doen in het Vulco Theater in IJsselstein? Ik zit maar steeds met IJsland, maar het is IJsselstein. Het is een uh, aardig theater wat ze daar hebben in IJsselstein. En bovendien uh, heb ik begrepen dat ze het een beetje om uh, gaan bouwen... tot een, uh, ja, een soort van country achtig sfeertje. Dus het kan allemaal heel erg uh, best uitpakken. Melanie Ryan had ook een uh, single uitgebracht niet te lang geleden. Dat nummer dat heet Rose Wild. i saw the place i hold tight is now where i belong and i knew that i was done with playing say it is time to go to move on and grow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 grow ook weer hier de credits geven aan collega en muzikant Roy de Smet, want uh, hij is uh, degene die uh, vorige week maandag ineens met Parker fans op de proppen kwam en uh, dat was uh, de single Bricks die ze toen hadden uitgebracht en toen was er al sprake van een EP die in aantocht was en dan is het hoog tijd om eens ook echt te gaan praten met uh, iemand achter Parker fans en dat is Kik Luiving goedenavond Kik Goedenavond, goedenavond. Ja, um, allereerst de, de naam Parker Fans. Waar komt die vandaan? Ja, het is eigenlijk een beetje een, uh, een, een verzonnen een verzonnen naam mm -hmm. die um, uh, is is eigenlijk een beetje een soort van uh, iemand tegen wie we opkijken, een persoon en daar zijn we fan van en. Um, dat een beetje zo... Uh, ja, we houden het graag een beetje vaag. Dat is eigenlijk een beetje de, de deal met de naam. Ja, dus er moet eigenlijk een beetje naar geraden worden. En er hangt ook een beetje een vorm van mysterie eroverheen eigenlijk. Het moet een mysterie blijven, inderdaad. Ja. Ja. Was dat ja. ook, is dat ook een beetje jullie uh, ja, uitgangspunt met muziek maken? Dat het ook een beetje spannend moet zijn? Zeker, ja. Zeker weten. Ja. Ik uh, zelf... Uh... Ik had heel erg het idee van dat ik uh, weer iets wou maken wat meer elektronisch was, want ik speel veel in, in indie-bandjes waar ik ook in drum. Mm -hmm. En ik wou heel graag wou iets maken wat meer elektronisch was en waar ik meer eigenlijk uh, het, dansbare, het dansbare aspect van muziek um, uh, kon gaan doen. En uh, dat uh, heb ik, probeer ik een beetje te doen met Parkerfans Friends eigenlijk. Ja. Ja. Um, Jij bent dus niet de enige... die Parker Fans uh, vormt. Uh, er zijn er nog meer. Uh, wie zijn de, de anderen? Uh, de andere is uh, bassist uh, Sam. Sam Echter oh. van Wissekerken. Ja. En uh, toetsenist uh, Abel Tijnstra. Ja, dat, Jullie zijn met z'n drieën dus? Ja. ja. Drieën. Um, dan uh, heb ik ook begrepen... het is op het label uitgebracht... van Tim Knol. Klopt, ja. ja. Dat klopt. Hoe zit dat, dat, uh, dat verhaal? Nou... We kennen Tim al best wel lang. Um, en hij um, is sowieso heel erg zo een fan geweest van uh, mijn andere bandje Teddy's Hit ook. Mm -hmm. En hij heeft ook met um, Bob uit Zuid opgenomen. Ja, de Carpervisser zei dat, geloof ik. Klopt, ja. <laughs> ja. En uh, onze bassist Sam, die um, speelt bij Bob uit Zuid. Ja. Dus zo zijn die lijntjes een beetje getrokken. En op een gegeven moment hadden wij dit gemaakt... En toen hebben we het naar Tim, naar Tim gestuurd. En toen was hij eigenlijk heel enthousiast. En toen dacht we van ja, let's go. Laten. Hij wou het heel graag uitbrengen. En toen dachten wij van ja, leuk. Ja, um, nou hangt dat label ook uh, nog onder een veel grotere label. Van Excelsior. Ja, ja dan, dan uh, gaat het wel hard uh, denk ik ook. Of niet? Ja, dat, dat is wel inderdaad. Dat gaat op z'n eens wel heel erg hard. En, en ik, ik ken die mensen ook een beetje van Excelsior. En het is gewoon wel een hele leuke groep met mensen. Die gewoon heel erg veel houden van. Van muziek en, en ik vind dat ze een hele goede smaak hebben. Dus het is wel heel erg cool. En ik voel me ook wel trots en gevleid dat zij dan uh, inderdaad daar ook mee te maken hebben. Dat is wel iets heel erg cools. En ik heb zelf ook vroeger keek ik heel erg zo uh, halzen naar dat, dat label, want ik vond het altijd heel cool. En het was altijd wel een droom om daar iets mee te maken te hebben. Ja, nu zit je er ook bij, hè daadwerkelijk. Ja, dus dat is wel heel vet. Ja, heel... ja en geeft dat ook nog een, uh, ja, een bepaalde energie van... Uh, nou, uh, we zijn opgepikt door een toch redelijk uh, groot label? Ja, zeker. Ja, dat geeft sowieso wel wat zelfvertrouwen. Dat ik denk van, oh ja, we zijn wel iets aan het maken wat goed is en, mm. wat, uh, en wat cool is. En wat mensen, wat mensen ook cool vinden die heel veel muziek luisteren en heel veel hebben uitgebracht. Dus mm. dat geeft wel een soort van gevoel van, oh ja, we zijn wel ergens mee bezig wat, uh, wat uh, ja... Iets is. Ja. En het is soms een beetje gek, omdat je, als je zelf iets maakt. of als je zelf ergens mee bezig bent. dan zie je soms niet meer echt van. oh ja, dit is het. Of. of um, ja, op een gegeven moment is het gewoon een beetje een, een soort van een baas. en is die helikopterview heel erg moeilijk. Dus het ja. is wel meisjes als mensen tegen wie je opkijkt, dan zeggen van... oh ja, we vinden het vet of uh, dat vinden het cool. Ja. Ja. Um, dan, uh, ja, nou even over wat, uh, wat jullie maken. Want jullie hebben een EP uitgebracht. Uh, hoe is dat eigenlijk uh, een beetje gegaan met die EP? Uh, is dat uh, vrij vlot gelopen? Of hoe moet ik het dat zien? Nou, het, het is eigenlijk... Het, het liedje schrijven gaat eigenlijk best wel vlot altijd. Omdat um, Sam, de bassist, die heeft een soort van die drumcomputer thuis. En die, is echt, die heeft dat echt gemasterd. Die weet echt... Alles van die drumcomputer. En uh, hij maakt dan eigenlijk een, een beat in die drumcomputer. En dat is meestal een beat van, laat zeggen, vier maten. Hmm. Uh, en um, dan doet hij daar een baslijn overheen. En dan stuurt hij dat eigenlijk naar mij. Hmm. En vervolgens ga ik dan daar een zanglijn op bedenken. En een soort van vorm. Dus couplet, refrein of helemaal geen refrein. Of nou, maakt niet uit. En dan, uh, als dat dan klaar is... Dan sturen we dat naar Abel... En uh, Abel is heel goed. En, uh, dus die doet dan gewoon iets. En dan is dat eigenlijk vaak gewoon gelijk. Werkt dat? En, ja, ja. Uh, zo gaat het meestal. En dan is het eigenlijk het proces van het afmaken. Ik denk dat heel veel muzikanten dat herkennen. En het afmaken is altijd wel een <laughs> iets langer proces meestal. Waarin je dan heel erg op details gaat focussen. En uh, terugsturen. En dan bla bla bla. bla. Ja. Dus ik denk dat die EP. Um, wel al... denk ik... zeven maanden geleden echt af was. Ja. Acht maanden geleden. En toen heeft het nog wel even op de planken gelegen. En uh, ja, nu is je uh, de wereld uit. Ja. Um, hoe is die ontvangen, die, uh, die EP? Nou, wel redelijk goed eigenlijk, ja. Het was een beetje de vraag van... Um, omdat wij eigenlijk nog heel onbekend zijn... eigenlijk nog bijna geen shows hebben gespeeld... en niemand kent ons... dan is dat de vraag van oh ja, weet je, ja, hoe, hoe gaat dat? Of, of gaan ja. mensen überhaupt er naar luisteren? En het is wel nice dat we zijn in een, in een aantal best wel coole playlists gezet door Spotify. Dus ja. dat is wel heel nice. En uh, aandacht van jullie natuurlijk was heel nice. Ja. En ook van uh, 3 voor 12 landelijk hadden we ook laatst een aantal ja. van gekregen. Dus dat is wel heel nice. En, en gewoon ook mensen om me heen, die vinden het ook wel echt heel, heel leuk. Ja. En ik... het is gewoon... Ja? Sorry? Ja, nee, ga maar maak even je verhaal af. <laughs> nee, en het is vooral wat ik wil zeggen, het is vooral gewoon heel leuk. Ik heb gewoon heel veel zin om met deze live te gaan spelen. Ja. En uh, dat is eigenlijk ook een beetje waarom we zoiets hadden van, oh ja, we moeten gewoon even iets eruit hebben waardoor mensen een beetje de vibe kunnen vangen van oh ja, dit is hoe het is. Ja. En dan uh, gaan we gewoon hopelijk heel veel live spelen. Dus dat is wel uh, leuk. Ja. Ja. Um, want ik zei al, uh, je zei het al, het landelijke 3 voor 12 heeft dat al opgepikt. Daar moet ik bij zeggen... Ik heb ze wel even een mailtje gestuurd hoor. Jongens, let er even op. Want uh, dit is. Ja, dus, dus, dus ik denk dat ze daar wel een beetje wakker zijn geworden. daar in Hilversum. dan ga ik er toevallig zaterdag ook heen. Uh, ja. Maar uh, de Parker fans, ja. Ik uh, moet dan ook de credits geven aan een collega van mij. Uh, in het land. Uh, Roy de Smet. bij de Volendamse omroep. Want ja. die kwam daarmee uh, het eerst. Ja, dan zit ik. Uh, ik zit meestal uh, naar hem uh, te luisteren. En die draaide op een gegeven moment. Bricks. Ik denk, ja, daar moet ik dan toch ook iets uh, mee gaan. Doen. Dus van het een en het ander. Dus het is net een sneeuwbal die op een gegeven moment wat uh, groter aan het worden is. En zo uh, komen jullie dan uh, ook bij mij op de radar uh, in dat opzicht. Wat leuk, wat top. Ja, uh, Milk, dat is uh, de, de, de nieuwe single, zit ook een clip bij. Um, ja. waar, waar, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over um, ik die uh, het gevoel soms heb, ja, soms heb je zo'n zo periode dat voor je gevoel alles een beetje misgaat, mm. een beetje in de put en mm. niks lukt en, enzovoort. En dan vond ik het beeld heel, heel erg leuk. Had ik in mijn hoofd dat je gewoon in een soort van feutushouding weer terug wil de buik van je moeder in. Ja, ja. En gewoon weer lekker zijn, lekker veilig eigenlijk. Ja. Lekker, lekker veilig. En dan gewoon weer even gewoon een dag daar zitten en dan dat alles even langs je gaat. Ja. Dat, dat gevoel, ja. daar gaat het echt een beetje over. Ja. Uh, nog één ding. Waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Uh, we zijn op Instagram eigenlijk alleen te vinden. Want ja, Facebook, wie zit daar nou nog op? Dacht ik? Er. Ik? Ja, <laughs> ik dus hè. <he. laughs> ja. Nee, grapje, ja. We gaan op Facebook, maar dat is, ja, het is even... Ik, ik zit zelf niet op Facebook, dus ja. ik moet het even um, gaan, gaan fixen via vier. Maar Instagram kun je ons vinden. En ja. dan heet het wel Parker Fans met drie S'en. Helemaal goed. En geen website nog. Geen website nog, nee. nee. maar dat zou zomaar uh, kunnen gaan gebeuren, denk ik. Klopt, ja. ja. Goed, we gaan hem uh, laten horen. Hier is uh, Milk van Parker fans. I denk I was trying to know, I I was I'm Still don't have it all out. I guess I was trying too hard and now I screwed up If something gets too close I hide It was so clear I wasn't ready yet That's why I'm sending you home Still don't have it all for you. dan toch over een uh, Excelsior label fenomeen hebben. Dan hebben we het over Elephant. Dat is trouwens nog een grappig verhaal aan. Dat had hier op een gegeven moment. De kant nog wals, op de dinsdagochtend. En op een gegeven moment uh, had ik uh, Frank Schalkwijk alles eerder gesproken. Grappig was het uh, dat ik hem op een gegeven moment uh, ergens in een rubriekje had zitten. Dat noemen we dan het K-nummer. En daar zat deze elephant ook in, waarop een paar weken later ineens een van de presentatoren zei van ja, die staat er toch bij ons. Waarop we vaststelden dat we lichtelijk trendsetend bezig waren. Maar goed, het is niet helemaal zo. Um, daarvoor hoorde je trouwens Milk van de ander van Excelsior. Want, uh, dat is eigenlijk het label van Tim Knol. Uh, dat is het label I Love My Label. En daar hebben ze dus Milk op uitgebracht. Voor wie dat niet geldt, is deze Fiona Pop, Fiona Jane Pop. Uh, ze heeft een album uitgebracht. Uh, deels bestaat de band uit Amsterdam en deels uit Groningen. Hier is het eerste nummer van dat album, Feet on the Ground. Ik wil dat je denkt aan mij en als ik denk aan jou, dan wil ik jou bij mij te zo lief Je weet dat ik anders ben en zo lief Ik wil dat je trast in mij, dat is oké. Ik wil dat je denkt aan mij en als ik denk aan jou, dan wil ik jou bij mij te zo lief Het is niet oké. Ik weet al wat jij wil. Ik kom aan met trainingen spak op. Wat vinden leiders je no? Zeg dit voor de leiders je no's. Wat vinden leiders je no? Shady is dat eilish, you know. Ik kom aan in mijn trainingspak Geef je een beetje love en shady weet je dat dit Je alles kan geven, je trippen in de leders. Het is niet meer de same net als eerst. I put it on you, see it to your move. Sorry met je big bags, ik net als you. Voor je spit ik big bands, spreek ik net de Kit Kat. Shady en addicted, out of you. Make it personal, personal key. In mijn hart zit je alles voor me safe. Jij weet ik ben anders en dat ik zo leef. Alle is aan assa die mannen kijk eens geven. Maar jij weet dat ik je niet laat kan. Als je deze nacht met al je love, die ligt de in mij Je weet dat ik anders ben en zo lief Ik wil dat je trust in mij, het is oké okay. Ik wil dat je denkt aan mij en als ik denk aan jou Dit wil ik jou bemerken, zo lief Je weet dat ik anders ben en zo lief Ik wil dat je trust in mij, het is oké okay. Ik wil dat je denkt aan mij en als ik denk aan jou Doe wil ik jou bemerken, zo lief Het is niet oké okay. Ik weet al wat jij weet Ik kom aan mijn trainingspakko of, of in de ledes, jarnio She is the baddest, she knows Of in the latest, you know she is the baddest, she knows Shaddy's the baddest, yeah Je maakt die baddies van me jealous, yeah Zonder jou ben ik de saddest, yeah In de ernst, ik ben me scammers, yeah Mijn last beast, die gaf me lessons, yeah, yeah Ik kan dat niet verbergen, yeah, yeah en dan word je weer boos, ik ben weer offline Dan ik ook ben je boos, ben je ook zo fijn En als ik je vertel dat ik weer bij je blijf Dan zal het ook niet anders zijn Ik kon niet zo zijn, ik ben daar en zo wacht op mij, zo wacht op mij Ik kon niet eens lastig zijn dus ik denk aan jou, denk jij aan mij jij ja, weet dat ja, wat ik dacht heb En jij weet dat ik dacht heb je weet dat ik anders ben en zo lief Ik wil dat je trast in mij het is oké. Okay. Ik hoop dat je denkt aan mij En als ik denk aan jou dan wil ik jou bij mij de zo leef Je weet dat ik anders ben en zo lief Ik wil dat je trast in mij het is oké. Okay. Ik hoop dat je denkt aan mij En als ik denk aan jou dan wil ik jou bij mij de zo leef Het is niet oké okay. Ik weet wat jij weet Ik kom aan mijn training op en ineens hadden ze een akoestische versie gemaakt van dit nummer... wat terug te vinden is op het album Soldatenwerk van Siggy en Dins. En nog leuker wordt het... Die jongens wonen schuin tegenover mij in de straat, Siggy en Dins. En het was van de week wel heel erg hilarisch... Want ineens zat die Dins in de, de auto van zijn vader. Ze hadden een aanhanger op een gegeven moment achter zich. Ja, die auto stopte. De aanhanger die, uh, die rolde nog een beetje door. Want uh, Paps die was nog wel erg enthousiast. Waarop ik op een gegeven moment uh, dat constateerde en zei. Bijna een nederopper minder. Maar goed, uh, het is allemaal goed uh, gegaan. Siggy en Nins dus met een uh, wat uh, uitgeklede versie van oké. Okay, maar dat maakt het het uh, spannender door. Via Jonah Jane Pop met uh, haar en eerste uh, nummer van het album Feet on the Ground. Weer even te, terug naar het jazz verhaal. Lilith Merlo en Easier to Fight. In the echoes of your mind Is all I wish I hadn't said last night Even though my tears have dried Must be hard to see the hurt behind my eyes heeft aangekondigd dat ze met uh, nieuw materiaal gaat komen. Dit is... Al, uh, ja, min of meer al uitgebracht uh, wat ook op die EP moet gaan komen. Is Here to Fight, Compromised, was uh, de voorgaande single die ze heeft uitgebracht. Ik heb het over Lilith Merlo. Um, jazz voor gevorderde zou ik bijna willen zeggen. Um, we hebben er nog één en dat is Max Polman. En dat uh, sluit mooi aan op uh, datgene wat we straks gaan doen. Tuskhead uh, brengt Amerikanen en Max doet dat ook. Volgende maand uh, gaat hij zijn album release show doen in Skatecafé Dick Dick. En dit is een van de nummers die hij waarschijnlijk gaat spelen. Cold Mind in Hell. Blowing grains of sand. Out of the palms of my hands. Pieces of a broken heart. Shattered across this land